Rond het middaguur maakt de Europese Centrale Bank de uitkomsten bekend... van een onderzoek naar de financiële gezondheid van banken in Europa. Er zijn 128 banken onderzocht, waaronder 7 Nederlandse. Die zeven zijn waarschijnlijk wel geslaagd voor de stresstest. De ECB heeft onderzocht welke banken gezond zijn... en welke meer kapitaal nodig hebben... om tegenvallers en economische tegenwind op te vangen. Over de uitkomst deden de afgelopen dagen al veel geruchten de ronde. Er zouden 10, 25 of nog meer banken door het ijs zakken. Een Amerikaanse verpleegkundige die na terugkeer uit Sierra Leone in quarantaine is geplaatst, hekelt de manier waarop ze door de autoriteiten is behandeld. In een Amerikaanse krant vertelt ze dat ze bij aankomst op het vliegveld Newark urenlang werd ondervraagd en dat niemand vertelde wat er met haar zou gebeuren. Toen bij haar koorts werd geconstateerd werd ze onder begeleiding van politieauto's met sirenes naar een ziekenhuis gebracht. De verpleegkundige is de eerste die valt onder het nieuwe regime in de staten New Jersey, New York en Illinois. Dat schrijft voor dat mensen die in contact zijn geweest met ebola-patiënten standaard in quarantaine worden geplaatst. Oekraïne kiest vandaag een nieuw parlement. Twee oostelijke regio's doen niet mee vanwege de gevechten tussen het leger en pro-Russische rebellen. Ook op de Krim wordt niet gestemd. President Poroshenko hoopt met een, een pro-Europese meerderheid in het parlement te krijgen. In de peilingen staat zijn partij op 25 tot 30 procent van de stemmen. Partijen die de pro-Russische oud-president Janukovic steunen... krijgen volgens de opiniepeilingen geen zetels in het nieuwe parlement. KLM heeft voor het laatst gevlogen met de McDonnell Douglas MD-11. De laatste lijnvlucht uit Montreal landde vanochtend vroeg op Schiphol. De MD-11 werd onthaald door tientallen spotters en oud-bemanningsleden. Met deze vlucht is een eind gekomen aan een samenwerking van 80 jaar... tussen KLM en de Amerikaanse vliegtuigbouwer McDonnell Douglas. Het weer, een vrij bewolkte dag met hier en daar wat lichte motregen... maar nu en dan breekt de zon ook door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 15. Morgen blijft het overal droog en wordt het ietsje warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeers...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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Jazz. Zeg maar jazz tegen wintertijd. U bent van de zomertijd bevrijd. Van muziek genieten op uw rug. Snachts de klok een uurtje terug. Heerlijk even uitgeslapen... Om vijf voor tien mochten ze u van bed afrapen. Snel de sloffen en zie ZFM's antwoord aan. Waar Sheryl Duif de muziek al klaar heeft staan. Om tot twaalf uur vanmorgen. Met een kopje koffie en zonder zorgen. Te genieten van de relaxte muziek. Van lekkere zwing en romantiek. Muzikaal de nieuwe dag verkennen. Zodat u vast aan de wintertijd kunt wennen. Is nog herfst, de bladeren dwarrelen, dus even in de archieven scharrelen. The autumn leaves, dat ligt dan voor de hand. Veel uitgevoerd in Jaziland. Maar om even bij te komen, mag u dit met Eva die gaan dromen. When I don't van Eva die de blaadjes vallen, die autumn leaves. Ik moet u toch een klein beetje aan de winter laten wennen. Aan de wintertijd in ieder geval, want het is natuurlijk nog herfst. En uh, ook wel een, uh, een mooie tijd van het jaar, vind ik zelf. Eigenlijk alle seizoenen hebben van iets luisteraars. Weet u, u dat niet uh, met mij me eens? Nou, 21 december, dan is het pas winter, maar we kunnen de winter vast gaan vieren. En dat doen we dan met de uh, Genie Tenor Quartet. De Genie Tenor Quartet, zo moet ik het volledig zeggen. Met de uh, Let's Celebrate, laten we het vieren, de winter. Parties, gifts and mistletoe If you listen you can hear the north wind blow and laughter so joyfully Let's celebrate winter time again The Snow is falling, put on your skates, or take a sleigh ride, good times away, around a round of fire snuggling nice and close, lift your glasses and make a toast We're gonna laugh. Bijna een beetje in de kerstweer zou ik zeggen. Met de uh, genie tenor quartet. Let's celebrate winter. Ik kwam zojuist bij de studio aanluisteraars van van Zandvoort. En uh, daar kwam een, uh, een klein autootje aangereden met een wit kenteken. Ik denk dat kan niet missen. Dat zijn Duitse Leuten En dat klopte ook. En die, die vroegen mij van. Uh, Binich, uh, wees u wo Zandvoort is? Ik zei, du bist schon in Zandvoort? Binnie schon in Zandvoort? Ik zei, ja, dat bist du schon. Nou, en uh, ik heb hem even doorverwezen naar het dorp natuurlijk... want uh, daar wilde hij in de eerste plaats zijn... en hij wilde natuurlijk ook de zee gaan zien. Ik zeg, nou, dat allemaal vlakbij. Mensen, als u in het dorp uh, wandelt, dan... worden die leuten die wel Ja, dat zo heb ik, zoiets heb ik gezegd. Nou, dat, uh, dat nam niet ter ziele. Uh, maar voor die Duitse meneer die nou, uh, uh, zeg maar, uh, in Zandvoort rondloopt... misschien wel met zijn draagbare radiootje... of met zijn mobiel met oortjes, dan, dan kan hij het ook horen... Kein Mann für eine Frau. Welche deutsche Jazz. Ja, hier können Sie Ich bin kein Typ, der seinen Vorgarten hakt. Der seine Kuschen unterm Schaukelstuhl parkt und sich Zierpflanzen hält. Dafür ist mir die Welt viel zu bunt. Ich bin kein Sparer, der auf Sicherheit setzt. Ich hab keine Pläne, meine Zukunft ist jetzt für ein Leben zu zweit. Dafür ist meine Zeit viel zu knapp. Es gibt Diana, Silvana und Tatiana in New York. Paris an der Copacabana. Erlaubt es, was gefällt. Kein Mann von Welt fühlt sich nie in Alltagsgrau. Ich bin kein Mann für alle.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 Silvaner und Tatiana in New York, Paris an der Er erlaubt es, was gefällt, Heimat von Welt, Er is geen man voor een vrouw, nou misschien wel tien vrouwen dan, ik weet het niet, wat hij, uh, hij er allemaal mee bedoelt. Het was een uh, Duitse manier, hij heette Roger Cicero, en hij wordt in Duitsland een beetje vergeleken met, uh, ja, u, u zult het vast wel raden, Michael Bublé natuurlijk heeft een beetje dat, uh, dat stemgeluid. Ja, uh, uh, uh, gisteravond laat dit Niels uh, uh, uh, uh, Jack Bruce overleden. Nou, wie is Jack Bruce? Nou, dat is de, de, de bassist van een popgroep, de Cream. Dan zullen ze zeggen, ja, pop en jazz, dat, uh, dat moet je wel gescheiden houden. Zeker in een jazzprogramma. Maar ja, je kunt toch zomaar niet voorbij gaan aan de dood van zo'n goede bassist. Want dat was hij Jack Bruce. Uh, ik heb gezocht in zijn repertoire en ik heb toch een beetje jazzy nummer gevonden. Dancing on Air. We gaan dansen in de lucht. En dat doet hij misschien in ieder letterlijk naar de hemel. Jack Bruce. Jack Bruce, de bassist van de Creamy Warden, in een beetje een jazzy nummer. Ja, en zo kom je al zoekende kom je achter een heel uh, lekker repertoire eigenlijk. Want ik vond het een uh, lekker zwingend nummer. En zo te zeggen van, uh, ja duif, is dat, nou, is dat nou wel echt jazz? Nou, natuurlijk is het jazz, want er wordt geïmproviseerd. En zo gauw er geïmproviseerd wordt in de muziek en het niet recht toe recht aan is. Uh, geen hotel dood muziek, om het zo te zeggen. Ja, dan is het voor mij jazzmuziek. En als je nou denkt van uh, draai alleen maar deze muziek. Natuurlijk niet luisteraars. Then you don't know me hoor. Mijn naamgenoot. althans voor de helft. Ray Charles. Samen met Diana Kroll, Ook een uitstekende jazzzanger is trouwens. You don't know you, me. give your head to me. And then you say hello. Een beetje rustig aan de wintertijd wennen And mensen. ...mensen die me nog niet kennen met name Cheryl Duijf. Dit is CMM Zandvoort, uh, Zandvoort Jazz. En uh, als ik Great Charles hoor, of je nou jazz zingt... ...of niet, luisteraars, dan zeg ik altijd... ...jazz. Yes. Of misdraag ik me nu, nee toch? Servan doet het wel. Ain't dat misbehaving? On the shelf, it misbehaving, saving all my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flooding, it's just you I'm thinking of it misbehaving, saving all my love. Out late, don't care to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving all my love for you. <laughs> of I saved for you in that misbeheven Sarah Vaughan was dat. Ze trad eh, enige weken geleden op in de krocht in Zandvoort. Hermine Deurlo. En zij wordt wel de doodgewerfde opvolgster. Het is een dame natuurlijk van Toet Stielemans genoemd. Ode voor Totem. Ze was nog bij de Indianen ook, denk ik. Samenspel tussen uh, Hermine van D'Urlo op uh, Mondorgel en uh, Jesse van Ruller. En hij is die virtueuze gitarist die u hoorde. De man is geboren in Amsterdam op 21 januari 1972 en is een Nederlands jazzgitarist. Hij is componist en ook nog docent. In 1995 won hij als eerste European luisteraars de prestigieuze Thelonious Monk Award in hetzelfde jaar... studeerde hij ook cum laude af... aan het Hilversums Conservatorium... waar hij onder meer les had van... nou we kennen hem allemaal, Wim Overgouw. Jesse van Ruller, onthou ook die naam... want dat is een vluchtuose gitarist... zoals u zojuist met z'n allen heeft kunnen horen. Jawel. We gaan verder met onze repertoire van vanmorgen... tot 12 uur natuurlijk bij van Zandvoort... jazzmuziek. En wat heb ik voor u klaarstaan? Ik, ik, ik wil maar eens wat, wat uh, Dixieland uh, opzoeken. Uh, omdat er ook mensen zijn die van die oude Dixieland stijl uh, houden. En dat ga ik doen met de Darktown Shutters Bell. Sam Levin is dit. Ben ik blij dat ik mijn drumstel had meegenomen, luisteraars. Want dan kon ik zo aan het eind nog eventjes wat, uh, wat trommeltjes beroeren. Ja, ik heb, het uh, begin van de uitzending heb ik een gedicht voorgelezen. En nou kwam er een hele leuke anonieme reactie binnen, luisteraars. Ik ga, u, uh, ik ga hem u niet onthouden, heerlijk in mijn bed te knorren, toen er een duif langskwam snorren. was gedaan met alle rust. Zeef hem, Jess had mij wakker gekust. <laughs> nou, prachtig. Dankjewel, anonieme zender. En als, nog meer, als er nog meer luisteraars zijn die zich geïnspireerd voelen door vondel... Nou dan moet u vooral reageren. Dan ga ik u even trakteren, terwijl ik een lekker kopje koffie ga nuttigen... op Diana Krall met Anna Lover. Dat is natuurlijk een Beatle-nummer, maar een beetje jazzy uitgevoerd. Geniet ervan. Wat een heerlijke muziek. Dus uh, Diana Krull en Beatle muziek ja, leent zich uh, eigenlijk niet zo voor jazz. Tenminste, als je wat in huis hebt zoals uh, Diana Krull... dan kan je natuurlijk alle stijlen zingen. En uh, dat heeft ze ook bewezen met And I Love Her. Luisteraars. Want daar, uh, daar luistert u naar. We gaan uh, verder met jazzmuziek door The Pass. Zegt het ze jazz wel. Jazz, well. jazz. Mm. jazz. Yes. Back to the doodrop. Do do, do, do. Gaatluisteraars, maar als ik dit soort muziek hoor, dan zwijmel ik altijd weg naar de tropen. Dan maak ik mijzelf om een krijtwit strand met een uh, blauwe hemel en natuurlijk ook een blauwe zee. Uh, en dan toch uh, een beetje in de jazzy-sfeer blijven. Dat is uh, lekker met uh, jazzmuziek, uh, dat zowel letten als uh, ja, uh, funk jazz of jazzfunk, hoe noemen ze dat allemaal, dat dat allemaal gedraaid kan worden in zo'n programma. En, uh, en daar hou ik van. Deception, Miles Davis. Oh. Mijn, uh, mijn neef hier aanwezig uh, kan ik u de vertaling geven van Deception dat betekent teleurstelling nou ik hoop niet dat Maas Davis teleurgesteld was ik was het in ieder geval niet in zijn spel uh, dat vond ik gewoon uh, heerlijk en warm nice and warm Staf Smit vindt dat ook, luister maar Zo snel gaat zo'n plaatje voorbij. En dan was ik even in gesprek. En dan uh, moet ik uh, mij spoeden naar de schuiven van de mengtafel bij uh, de van Zandvoort, de studio. Want uh, ik doe ze wel natuurlijk presentatie als techniek. En uh, ja, dan moet je wel bij je, bij je les blijven, duif. Kom op, jongen. Nou, oké, okay, ik, ik, ik ben weer bij de knoppen. Ik hoop niet dat ik naar de knoppen ga. Maar ik ben in ieder geval weer bij de knoppen. En dit is de Yardbird Suite door Art Pepper. Mm-hmm. Mm -hmm. Yardbird Suite van Art Pepper neem ik afscheid van de eerste uur van ZFM Jazz. Luisteraars, maar ik ben nog een vol uur bij u straks. Blijf naar me luisteren, want er komt nog veel meer heerlijke muziek voorbij. Tot straks allemaal, tot na Niels' reclame.